Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in het stof van de wegen, de regende paren, van regen, de van bouw. Ik zal hier mijn leven werken zonder rust, om jouw licht en lust, goud en goed te geven. Ik steeg de gebied waar de liefde troont, waar de liefde loont, waar jou wil geschiedt. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.